Zes uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Amber Alert voor jongen van vier uit Groningen. Nederland stel al week vermist in Jemen. En de laatste berichten die binnenkomen. Hassan Rouhani is gekozen tot nieuwe president van Iran. Het weer vanavond kan er in het noordwesten vallen Het is 16 tot 20 graden bij een stevige zuidwestenwind. Morgen is het waarschijnlijk droog met wolkenvelden... Maar ook af en toe zon. Het wordt 17 tot 22 graden en de wind neemt af. Na het weekend wordt het warmer, wel neemt de kans op onweer toe. In de stad Groningen heeft de politie een Amber Alert uitgegeven voor een vierjarig jongetje, Jaden Vos. De jongen is waarschijnlijk ontvoerd. Ger Blokcel van de politie Groningen, goedenavond. Ja, goedenavond. Wat is er gebeurd? We nou, weten niet exact precies wat er is gebeurd. Maar omstreeks een uur of half drie vanmiddag heeft een man uit een woning aan de weg hier in Groningen. Het vierjarige zoontje uit de armen letterlijk van de moeder gepakt. En uh, is met het jongetje Jaden in een auto gestapt. En is daar met hoogsnelheid mee weggereden. Ja, is er iets bekend over die man die Jaden heeft meegenomen? Nee, waarschijnlijk uh, is het een bekende uh, van de moeder. Hij ligt het ligt in een relationele sfeer. Wat we weten is dat er een ruzie uh, is geweest tussen deze man en de moeder van het jongetje. Hij zou die moeder daarbij ook hebben bedreigd met een mes en um, is daarna met het jongetje weggereden. En helaas weten we niet dat welke kant. Ja, hij is weggereden met dat jongetje in een auto. Wat voor auto is dat? Ja, voor zover we weten is het een blauwe VW Golf met het kenteken uh, Xantippe Simon. Dus XS LR. Leo Rudolf, 46, een blauwe VW Golf. Ja, jullie zijn natuurlijk hard op zoek nu naar deze auto's. Bekend in welke richting die auto is gereden? Nee, het is totaal onbekend helaas in welke richting. Uh, we hebben uiteraard ook alle korpsen uh, hier in Nederland geïnformeerd. Ook uh, Duitsland, omdat we hier niet zo ver bij de Duitse grens vandaan zijn. Maar op dit moment uh, hebben we geen idee waar die auto is. Goed, dank u wel. Ger Blokzeil van de politie Groningen. En dan wordt er in Jemen een Nederlandse vrouw en haar man al een week vermist. Volgens een bron bij de politie in de hoofdstad Sanaa is het dan namelijk dat het stel is ontvoerd, meldt persbureau AP. De vrouw zou werken als onderzoeker, Zijn en haar man verdwenen nadat ze hun huis in Sanaa hadden verlaten. Het staat in het deel van de stad waar veel diplomatieke missies zijn gehuisvest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat twee Nederlanders in Jemen zijn vermist. In het belang van de betrokkenen wil het ministerie er verder geen mededelingen over doen.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 Aan bezoekers was gevraagd een losse bloem mee te nemen als eerbetoon. En ook kon een register worden getekend. Er waren enkele honderden mensen aanwezig... onder wie ook voormalig NOC-NSF-voorzitter Erika Terpstra. Het is goed om hier vandaag bij elkaar te zijn. We delen allen het gevoel van diep verdriet, van machteloosheid, van ontzetting. En als wij dat al hebben, hoe diep moet het dan niet voor de familie gelden? De lichamen van Visser en Severijn werden eind mei gevonden... in een boomgaard bij de Zuid-Spaanse stad Moersia. Dit is het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Paus Franciscus heeft een vertrouweling aangewezen... als bestuurder van de omstreden bank van het Vaticaan. De benoeming is de eerste maatregel van de paus... om het slechte imago van de bank op te poetsen. De functie was al twee jaar vakant. Er lopen juridische onderzoeken tegen de bank... wegens witwaspraktijken en het niet melden van dubieuze transacties. Een drukke dag vandaag voor reddingsmaatschappij KNRM. Veel watersporters kwamen in de problemen door de plotselinge harde wind. Ook op het IJsselmeer bij Lemmer moest de KNRM uitdrukken. En dan zie je gewoon één grote witte branding op de horizon. Nou, dat is de steile bank. Nou, dan heb je golven van anderhalf tot 2 meter. Zegt Erik Boosma van de reddingsmaatschappij in Lemmer. We staan op de dijk bij het IJsselmeer. Een drukke dag gehad vandaag? Ja, het was, het was druk. Uh, op Twitter was al duidelijk te merken dat er uh, heel veel boten in het water waren. Ik had thuis zelf de marifoon aan staan. Er was ook uh, van alles aan de hand. De hele Rescue was continu in de lucht. Nou, we zijn zelf net uh, naar buiten geweest. Uh, we waren de baai eigenlijk nog niet uit. Toen dus kwamen we al een eerste bootje tegen met een, uh, een touw in de schroef. Dus die hebben we eerst maar even teruggebracht uh, naar de wal. Zijn er mensen uh, die het water op gaan? Onvoorzichtig, onderschatten ze het. Ja, die heb je altijd. Kijk, vergis je niet, vanochtend was het nou nagenoeg windstil, soms een heel klein zuchtje wind. En nou dan ziet het er lekker uit, vertrouwd uit, dan gaan mensen het water op. En dan toen kwam het buiencomplex over om een uur of elf. Ja, en dan kan het flink snel opbouwen op de IJsselmeer. En dan, mensen die dan onervaren zijn, komen absoluut in de problemen. En wat voor problemen krijgen ze dan? Nou ja, wat, wat, wat we al meemaakt, hè? een touw in de schroef, ja, dat is toch onvoorzichtigheid. Ik bedoel, als je je zeilen strijkt, moet je zorgen dat je, je touw binnenboord haalt. Want als die, bouw, die touw over boord vallen. Dan heb je kans dat ze in de schroef komen. En dat nou, gebeurt dan ook. Ja. Wat zou u als morgen weer zo is voor advies geven aan mensen die toch het water op willen? Nou, je goed voorbereiden. Uh, de, de, de, onderschat het IJsselmeer niet. Uh, het is anders dan een binnenmeertje. Uh, uh, hou daar rekening mee. V gewoon vo goed voorbereiden. Ja, we zijn het heute morgen dat was zo om viertel voor 10. Ongeveer na twee stunden hadden we storm bis zu windsterken in de Beun. En dan wordt het aan het eind van de middag druk in de oude haven van Lemmer. Prachtig midden in het centrum van het stadje. Het ligt hier rijendik. dik. Nederlanders maar ook Duitsers, deze Duitse groep vrienden, vertrok vanochtend voor een tochtje over het IJsselmeer van Enkhuizen hier naartoe. En ze werden verrast door niet windkracht 8, maar windkracht 9. En ze waren best wel We hadden gezegd dat het bis zu 8 windsterken waren. En we hebben uh, bis zu 9 windsterken gehad. Het was durchaus wel en we hadden angst. En toch zitten ze hier aan het bier. Ze hebben het overleefd. Ze hebben het overleefd. Ja, we hebben ons overleefd. En uh, deswegen trinken we ook vandaag hier een bier. Of ook twee. Opgeluchte zeilers in Lemmerg in een bijdrage van Ringkamer. Door de harde wind ging de ronde om Tessel vandaag niet door. De zeilwedstrijd met de is verplaatst naar morgen. De nieuwe president van Iran heet Hassan Rouhani. Dat meldt het Iraanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Rouhani haalde iets meer dan 50 van de stemmen. En dat zou dus betekenen dat er geen tweede ronde nodig is. We gaan proberen contact te leggen met consument Thomas Erberik in Teheran... waar de mensen de straat op zijn gegaan. Thomas, wat voor geluid laten die mensen horen? Nou, uh, je hoort het denk ik wel. Bagegrond, mensen We zijn dolblij, juichen. Iemand schopt op dit moment mijn schoenen aan, Die moet ik even rechten doen. Er staan in werkelijk honderden mensen op straat in een spontane demonstratie... die dolblij zijn, dolglij onder president Hassan Rohani de verkiezingen in één keer met een overweldigende meerderheid heeft gewonnen. Om mij heen hier uh, zie ik voornamelijk jonge mensen... in het paars gekleed, de kleur van Rouhani... Uh, die door de stap trekken, ongestoord door de veiligheidsdiensten... en uh, juichen dat Rouhani uh, ge uh, gewonnen heeft. Oh. Ah, Zo, ik was al die Rouhani worden. Hij zegt tegen mij, hij is vreselijk bij. Recht voor ons staan de reutse van de veiligheidspolitie. Maar die gaan de, de andere kant op. Vergelijking met, de, met de, uh, Nou ja, laat maar eigenlijk, sorry. Um, maar de sfeer is hier daadwerkelijk. Uh, mensen zijn er een dolle, dolle, dolle heen. Ja, want kunnen we nou echt al met zekerheid zeggen dat hij de nieuwe president is? Wel, Thomas Erbrink van Teheran. Excuses voor de wat slechte verbinding. Het onbemande ruimtevrachtschip Albert Einstein... is aangekomen bij het internationale ruimtestation ISS. Aan het einde van de middag legde de Europese capsule aan... bij het ruimtestation. De Einstein is een week geleden gelanceerd... vanaf de ruimtebasis Kourou in Frans Guyana. Aan boord zijn spullen voor nieuwe wetenschappelijke experimenten... reserveonderdelen en kleding. En ook heeft het ruimtevrachtschip levensmiddelen bij zich... voor de zes astronauten in het ISS. De beachvolleyballers Marloes Wesselink en Jantine van der Vlist... blijven verbazen bij het Grand Slam toernooi van Scheveningen. Het duo, pas sinds dit seizoen bij elkaar... was in de kwartfinales in drie sets te sterk voor het Italiaanse koppel. Kikolari en Menegatti. Wesselink reageerde nuchter op het succes. Alles wat we nu bereikt is super mooi, Maar je moet ook wel gelijk omschakelen... naar ja, dat er weer een volgende wedstrijd gaat komen. Dat er nog meer te behalen valt. Uh, ja, een finale voor ons allebei uniek voor het eerst. Maar ja, we kunnen nu podium halen in eigen land. Daar gaan we natuurlijk voor. Dus... Ja, even uitrusten dadelijk, uitrazen en dan uh, vanavond weer om acht uur geloof ik centercourt aan de slag tegen de Brazilianen. Voor Sanne Keizer en Marleen van Iersel was de kwartfinale het eindseizoen. Het was eerste geplaatste duo verloor van de Braziliaanse tandem Antunes Lima. Dat duo is dus de tegenstander van Wesseling en Van der Vlist in de halve finale. De voetballers van Jong Oranje spelen vanavond tegen Jong Italië om een plek in de finale van het EK. Met Louis van Gaals, aandachtige toeschouwer op de tribune, hoopt de ploeg van Bondscoach Corpot voor de derde keer in de historie de EK-finale te bereiken. Volpe De Haan werd als coach met Jong Oranje tweemaal Europees kampioen in 2006 en 2007. De Haan verwacht een pittig potje.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 Pot stuurt naar verwachting dezelfde elf spelers het veld in... als in de eerste twee wedstrijden. Het duel begint om half negen en is rechtstreeks te volgen... in de uitzending van Langste Lijn. Casimir Schmid heeft bij het NK Turnen in Rotterdam... de titel veroverd op de Meerkamp. De 17-jarige Schmid kwam tot een puntentotaal van... 84.200 en hield Melvin Ornek en Glenn Schmink achter zich. Titelverdediger Bart Durlo, herstellende van een knieblessure... kwam op vier van de zes toestellen uit... en deed dus niet mee om de titel. Hetzelfde gold voor Anthony van Assen. De Nederlandse hockeymannen hebben hun tweede wedstrijd... tijdens de World League in Rotterdam met 2-0 gewonnen van India. Voor de ploeg van Bonskoal, Paul van As scoorden Billy Bakker en Jeroen Herzberger uit een strafbal. Eerder speelde Oranje gelijk tegen Nieuw-Zeeland. Wielrenner Lars Boom heeft de vierde etappe van de Ster ZLM Tour gewonnen. Boom bleef in deze Belgische rit over 186 kilometer... de Italiaan Rebellin en zijn landgenoot Maurits Lammertink net voor. Boom nam tevens de leiderstrui over van de Duitser Marcel Kietel. Tennis' Roger Federer heeft zich voor de achtste keer in zijn carrière geplaatst... voor de finale van het gastnooi van Halle. De Zwitserse kampioen nam in de halve finale revanche op de Duitse oudgediende Tommy Haas... die hem vorig jaar in de finale had verslagen. Federer won in drie sets en speelt in de eindstrijd tegen de Rus Michael Juschny. De Nederlandse handbalvrouwen zijn tijdens de loting voor het WK... begin december in Servië in groep A terechtgekomen... met Frankrijk, Montenegro, Zuid-Korea, Congo en de Dominicaanse Republiek. De beste vier landen spelen in de achtste finales tegen een ploeg uit Poel B... Met, met daarin onder meer Denemarken en Servië. Er is verkeersinformatie bij de ANWB ons Zwaan. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is nu veel vertraging tussen de Meren en de Woerden 7 kilometer verder, Dat heeft te maken met werkzaamheden. Omrijden kan bijvoorbeeld via Gorkum over de A15 en de A27. Verder is het erg druk op de wegen vanuit Volkel... door het aflopen van de luchtmachtdagen. Verkeer vanuit Volkel kan het beste rijden via Uden en Veghel... over de A50 en de N279. Nog een keer de hoofdpunten. Hassan Rouhani is al na één ronde gekozen... tot nieuwe president van Iran, meldt de Iraanse staatstelevisie. In de stad Groningen heeft de politie een Amber Alert uitgegeven... voor de vierjarige Jaden Vos. De jongen is waarschijnlijk ontvoerd. In Jemen zijn een Nederlandse vrouw en haar man al een week vermist... en waarschijnlijk is het stel ontvoerd. Tot zover dit NOS-journaal, zo meteen op deze zender Pavlov.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 Dit is Radio 1, NTR, Pavlov, Marcia Welman en Henk van Middelaar. Goedenavond, welkom bij Pavlov, het Radio 1-programma over het menselijk gedrag. De gezondheidstoestand van Nelson Mandela houdt de internationale pers bezig. Gisteravond meldde de Duitse omroep Deutsche Welle hem al dood. Maar hij leeft nog. Met Mandela als president van Zuid-Afrika begon het einde van het apartheidsbewind. Hij droeg blank en zwart op zich met elkaar te verzoenen. Maar de Blanken worstelden nog altijd met hun veranderde positie... en met hun schuldgevoel. Jacob Boersema onderzocht de gemoedstoestand van de blanke Zuid-Afrikaan... en gisteren promoveerde hij op dit onderzoek. Straks een gesprek met hem. En, heel bijzonder, ook een gesprek met de Zuid-Afrikaanse... misschien wel belangrijkste dichteres uit het land... Antje Krocht. Met hen spreken we over de worsteling van de blanke Afrikaan... over schaamte, angst en trots. En we hebben live muziek van Sam Sprang. Maar eerst een gesprek met hoogleraar Sociale Psychologie aan de VU in Amsterdam... Paul van Lange. Hij heeft met enkele andere onderzoekers onderzocht... hoe belangrijk het voor ons is om in allerlei situaties zelf te kunnen kiezen. Het blijkt een basisbehoefte te zijn. De kunst is om daarbij rekening te houden met het belang van de ander... Wie dat kan, heeft social mindfulness. Dat, dat klopt. Dat is iets anders dan uh, het mindfulness, waar, uh, waar je ook veel over hoort, hè? Ja, klopt. Het is echt uh, met de nadruk op social. Het is echt interpersoonlijk. Je moet zeg maar iets zien. Dat je, kunt, dat je rekening kunt houden met een ander en daarna handelen. Maar je, moet het, maar je moet het eerst zien. En dat is heel belangrijk. Want mindfulness, dat gaat eigenlijk over bewustzijn. Dat gaat over bewustzijn ja. dat je leeft in het heden... en dat je bewust bent van allerlei ervaringen. Maar dit is in dat opzicht heel erg anders. Het is bewustzijn van dat je ziet dat je rekening kunt houden met een ander... en dat je er dan naar handelt. Heel veel mensen die kunnen bijvoorbeeld eerst niet zien dat je een belang van een ander schaadt. Een mooi voorbeeld is dus, stel dat je, uh, je bent aan het ontbijten... en je hebt uh, drie Kuipjes uh, jam. Twee aardbeien en één kersen. En die ander die vraagt aan jou, uh, goh, uh, welke kies je nou? Als je nou niet mindful bent, dan denk je van... en je houdt van kersen, dan denk je van, nou, ik ga voor die kersen jam. Maar dat betekent dat die ander geen keuze meer heeft. Want er die waren kan, er, nog maar twee aardbeien Ja, Er waren nog van twee aardbeien over. En dat is dus een socially unmindful keuze. En maar, als je dus zeg maar Want je ontneemt de ander eigenlijk de keuze? Ja. En de ander heeft daardoor geen keuze meer. En dat zijn van die hele interessante gedragingen. Die je... Maar wat nou als de ander denkt, ja, maar ik wil toch liever haar bij Shem. Dus het maakt mij niet uit of jij kersen neemt. Nou, wat we, wat we hebben een soort meetinstrument gemaakt. Uh, Maak mensen keuzes met Shem, pennen, hoedjes. <lacht> en elke keer is er een unieke keuze. En er zijn twee niet-unieke keuzes die hetzelfde zijn. En we hebben, nog meer, we hebben nog veel meer variaties bedacht en ook controles ingebouwd. En dan zie je dat sommige mensen verschillen in die social mindfulness. En het blijkt dus ook heel erg. Uh, en wat heel erg interessant is: is het volgende. Kijk, uh, wij zijn, we denken allemaal waarschijnlijk dat we sociaal mindful zijn. Hè? Dat we heel rekening, heel rekening houden met de anderen. Maar vaak dan hebben we dat niet zo in de gaten dat we dat niet doen. Stel bijvoorbeeld dat je een boodschap doet. En je bent met je karretje, zit je een hele weg te versperren voor uh, mensen achter je die je niet ziet. Nou, als je nou heel erg mindful bent, dan hou je daar rekening in. Maar je moet het eerst zien om daarna te kunnen handelen. En daar hebben we een soort meetinstrument voor bedacht. En dat blijkt, uh, dat blijkt heel goed te werken tot nu toe. Maar is dat dan niet hetzelfde als empathisch vermogen? Ja, empathisch vermogen, dat is, uh, dat is, empathie is eigenlijk iets wat, uh, er zijn heel veel definities van, maar dat heeft heel veel te maken met. ...medelijden, maar met name reacties op het leert van een ander. Dus stel dat een ander iets ergs overkomt, uh, dan wordt empathie geactiveerd, uh, al of niet. Dus dat je en kunt meeleven met iemand. Dat je kunt meeleven, inderdaad. Maar social mindfulness is eigenlijk veel algemener. Het is proactief. Dat is proactief, inderdaad, en het komt in allerlei kleine dingen in voren. En het grappige is juist dat mensen heel vaak, zeg maar, zelf heb je niet door dat je socially unmindful bent, <laughs> maar een ander wel. En het grappige dan is dat die andere denkt van... God, wat is die nou? Wat doet dus die nou? wat, wat Marcia zei over... Die ander wil misschien wel graag aardbeien of wat bleef erover. Ja, aardbeisje. <lacht> Twee kuipers aardbeisje ja, en één ja, kuipje Maar Voelt die, uh, die ander dat dan toch als een soort... Mm, onbeleefdheid? Als een... Nou, kijk, kijk, in onze, in onze metingen controleren we daarvoor. Dus dan hebben we ook een keer zeg maar, één keer aardbeien en twee keer kersenbewijzen spreken. En, oh, ja. en, en, en ja. we hebben ook rode petjes en blauwe petjes en noem maar op. Dus we, we, we zorgen dat we daarvoor controleren. Uh, maar maar dat, dat speelt natuurlijk wel een rol. Maar over het algemeen zien mensen dan van, goh, hé hey, houdt geen rekening met mij. Als ontvangende partij. Ja. Maar als acterende partij kan het best zo zijn dat je half de krant zit te lezen, de televisie te kijken en je neemt alvast uh, uh, iets waar, waar er nog maar eentje van is. Dat laatste plakje worst of zo. Of, uh, uh, terwijl de, de twee andere type worsten nog steeds liggen. Ik noem maar iets. Hè? Maar dat heeft er eigenlijk ook met beleefdheid te maken. Het heeft met beleefdheid te maken. Maar je moet eigenlijk een, een soort mind hebben. Vandaar dat we het ook social mindfulness noemen. Je moet eigenlijk toch... Als je, echt, als je niet bezig bent met jezelf... dan heb je min of meer ruimte vrij... Om te denken van, oh, wat zou het nou eigenlijk betekenen voor een ander? Maar stel nou dat je drukt de kranten te lezen... en je bent eigenlijk niet zo heel erg uh, ja, bezig met die sociale situatie... dat een ander ook nog een plakje worst wil, ik noem maar iets... dan, maar nou, hier, hier hebben we ook broodjes vooraf deze uitzending. Nou, dan, is het, dan kun je dus ook mindful zijn, ja of nee? Ja, er zijn meer broodjes uh, kaas trouwens dan uh, broodjes nou, rauwe ham. Nou, <laughs> nou, maar het was... is wat anders dan omgevingsbewustzijn. Het is anders dan omgevingsbewustzijn. Daar noemen we het ook echt sociale, sociale mindfulness. Ja. Maar uh, jullie schrijven ook uh, dat... Uh, um, het is al heel wat als je, het, uh, als je het opmerkt. Maar vervolgens moet je het ook nog eens doen. Ja, en het grappige is... en daarmee combineren we twee zaken. Want je hebt in de psychologie heel veel onderzoek naar empathie bijvoorbeeld... maar ook met name perspective -taking. En dat betekent de feiten... kun jij je snel verplaatsen in het belang... en in, in de gedachten van iemand anders. En uh, dat is één hele belangrijke onderzoekslijn. Dat heel veel mensen zijn daarmee bezig. En de andere is... Uh, pro-sociale motivatie, is iemand pro-sociaal ingesteld, zeg maar. En is die snel, uh, houdt hij snel rekening met de anderen. En wij combineren dit eigenlijk in, met het begrip social mindfulness. Dat we zowel, je moet, je moet zeg maar dat perspective-taking kunnen doen... Die, die vaardigheden moet je hebben, en je moet naar handelen. En waarom zou je dat eigenlijk moeten willen? Om dit te doen? Nou, kijk, ja. uh, je, je, er kunnen allerlei misverstanden. Het is heel leuk als je een instrument bedenkt wat op een gegeven moment werkt. En wij, wij hebben gezien dat het heel heel goed werkt in heel veel opzichten. Dus uh, bepaalde instructies waar mensen dan op reageren... Men, je kunt mensen zeg maar, waarschijnlijk ook meer socially mindful maken, tijdelijk... Um, we kunnen nu met, met allerlei zaken onderzoeken. We zijn bijvoorbeeld bezig nu op dit moment. Om uh, in de scanner. Om te kijken of er een gebied is. Of een circuit in je hersenen. Een neurologisch circuit. Die dat socially mindfulness uh, pad weergeeft. En, en nou, de allereerste tekenen lijken er al op. Dat dat waarschijnlijk zo is. Er zit dus een, ge een gebiedje in de hersenen. Nou ja, we, we, dat onderzoek is nog niet afgerond. We zijn er volop mee bezig. En, en wat dat betreft loop ik daar een beetje op vooruit. Maar de, de eerste tekenen zijn inderdaad. Dat er best wel iets aan de hand zou kunnen zijn. En dat zou ik niet verwonden. Zijn. want empathie dat is ook een duidelijk een, een neurologische basis, zeg maar. Maar social mindfulness, dat je er ook nog weer iets pro-sociaals pro mee doet hè, ten gunste van anderen, dan maakt het nog weer extra belangrijk. En waarom is social mindfulness een basisbehoefte? Nou, met name dat je je moet een ander uh, respect tonen, betekent dat eigenlijk dat je niet alleen re rekening houdt met het belang, maar ook met de subtiele belangen. En dat betekent in feite dat je heel veel mensen hebben behoefte aan autonomie. Dat ze zelf een keuze kunnen maken. En als je die keuze per ongeluk wegneemt. omdat je denkt dat dat bij wijze van spreken, nauwelijks belangrijk is voor een ander. dan ben je eigenlijk. Uh, ben je, verwaarloos je dat belang eigenlijk. Dus autonomie is in dat opzicht een, een heel belangrijk gegeven. Je bent als, als je zeg maar, handelt. ben je niet altijd bewust van het feit dat, dat die autonomie. dat mensen kunnen kiezen. dat dat belangrijk is. Maar als ontvangende partij. vind je dat wel belangrijk. Dus als, voor jezelf. vind je het wel belangrijk. En, en zijn. Is elke situatie geschikt om social mindfulness gedrag te vertonen? Nou, je vindt het met name, ik zou zeggen... met name in groepsverband zie je het vaak... in, in, in interpersoonlijke interacties zie je het uh, dat mensen... Uh, ja, het is net waar, waar, waar je op let. Maar stel nou dat je heel erg, uh, heel erg gek bent op, ik noem maar iets, op een, op een mars... Dan kan ik me voorstellen dat oh, je bent zo gek op Mars, dat, dat, dat je totaal niet meer mindful bent dat je dat je helemaal gedreven wordt door die behoefte aan die Mars. Maar die situatie is er wel om je zo te gedragen. Ja. Maar mijn vraag is: lenen alle situaties ervoor? Ja, je moet natuurlijk met meer mensen zijn, denk ik. Ja, dat proactieve wat je eerder noemde, is heel belangrijk. Stel bijvoorbeeld dat iemand vraagt: die komt een vreemde tegen en die vreemde vraagt: um, weet u ook een goed restaurant hier in de buurt? dan zou je direct iets kunnen noemen en, en verder kunnen lopen. Stel dat je heel erg socially mindful bent... dan zou je bijvoorbeeld kunnen vragen van... Uh, goh, welk type restaurant, uh, waar, waar houdt hij okay. van? Wat bij ja. eten bijvoorbeeld? Dan, dan ben je eigenlijk heel erg mindful. En dat is, dat is iets wat die ontvangende partij waarschijnlijk heel ja. erg oppikt. Ja. Nou, zei, je moet het kunnen zien en je moet het kunnen willen. Um, maar ja, zitten daar nog voorwaarden onder... He, om dat te zien en, en te willen. Wat, welke basishouding moet daar nog onder zitten? Nou, iets wat interessant is in dit opzicht is dat als je het wel ziet... Dat betekent niet altijd dat je het wilt. Nee. Het kan ook soms zo zijn dat je bijvoorbeeld... Uh, bijvoorbeeld er, is heel veel, er is vroeger heel veel aandacht geweest voor het zogenaamde begrip machiavalisme. Dat zijn mensen met enorme sociale vaardigheden. Maar die gebruiken die sociale vaardigheden alleen maar voor hun eigen belang. Dus zij zien heel goed wat het belang van een ander is. Mm -hmm. Maar zij, zij proberen met name via hun sociale vaardigheden... proberen ze de juiste timing te hebben, de juiste technieken te ontwikkelen... om hun eigen belang te, te behartigen. Kijk, dus je kunt dus het ook... die, die willen gewoon niet die willen eigenlijk. Het. Nee. Ja. Dus heel veel mensen denken vaak van als je het ziet... dan zul je er ook wel aan de handen, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Vandaar, vandaar... Maar is dat een kwestie van persoonlijkheid dan? Dat willen? Deels persoonlijkheid, maar deels kan het ook simpelweg zijn... dat je in een bepaalde toestand, emotionele toestand verkeert... waarbij je... Uh, net even wat opgewekter bent, net even wat uh, breder denkt, bij wijze van spreken minder aan je hoofd hebt en, en dan bijvoorbeeld meer mindful bent. Stel dat je nou heel gefrustreerd bent van de kopieermachine, doet het niet. Ik noem maar ja. iets. Dan <lacht> <lacht> nou, zul je waarschijnlijk minder mindful zijn. Ja. Snap je? Je bent, uh, je bent heel erg met jezelf. <lacht> ik denk dat, dat ik zie jullie lachen. Uh, dit is herkenbaar als ik weer nieuw, <lacht> ja, geloof ik. Ja. Maar uh, in ieder geval dit vind ik zelf ook heel erg herkenbaar. En nou ja, dit zijn interessante processen. Maar ja. vertel eens, want wat gebeurt er dan met je als, uh, als dat kopieerbereid niet werkt? Nou. Uh, de, de literatuur over frustratie, die is overigens heel beperkt... die suggereert <laughs> dat, mensen, dat dat mensen kan aansporen tot lichte vormen... of zelfs erge vormen van agressie. Ja. En wat wij denken, en dat is een, op dit moment nog een hypothese... wat wij denken is dat frustratie enorme gerichtheid op jezelf uh, met zich meebrengt. Dat niet noodzakelijkerwijs agressie in hand hoeft te werken... maar het zou ook best uh, ja, een gerichtheid op jezelf, op je eigen belang. Maar dan heb je dus ook geen oog meer voor wat er om je heen gebeurt. Precies. Ja. Ja. En ik kan me voorstellen dat er ook situaties zijn... waarin het niet handig is om heel erg... Socially mindful te zijn. Je gaat bijvoorbeeld solliciteren, of. Uh, <laughs> hè? Misschien heb je betere voorbeelden. Nou, het is in sommige situaties wel goed om heel goed je eigen belang voor ogen te houden. Dat is zeker zo. Bijvoorbeeld, bij, ik noem het in sommige onderhandelingssituaties, is het heel goed te weten wat je bijvoorbeeld wilt. Om te weten wat je wilt, uh, moet je je ook gewoon jezelf vragen stellen. En, en, weet, en weten wat je wilt in het gesprek, in die onderhandeling. Dus in dat opzicht. het is heel belangrijk om ook te denken overigens. aan het hele proces en dat je. met z'n tweeën veel kunt bereiken. Maar het is, het is natuurlijk wel belangrijk om te weten wat je zelf wilt. Ja. Is social mindfulness in de ene cultuur. meer aanwezig dan uh, in de andere? Op dit moment uh, weten we dat niet. We weten wel dat empathie, dus wat er dus eigenlijk een onderdeel ervan is. of perspectief tekenen, met name dus dat je. dat je het kunt zien. Uh, dat is, uh, daar zit een, een belangrijke genetische kant aan. Uh, het is ook zo dat, dat, uh, dat je dat situationeel heel sterk kunt activeren. Dus stel dat je een kind voor, uh, voor Bambi zet, de, de film. Nou ja, dan, dan is het voorspelbaar dat het kind uh, hevig ontroerd raakt en empathisch wordt. Ik denk de ouders en, ook hoor, nog steeds. En, en, en, en ja. veel ouders misschien ja. ook. Um, dus wat dat, dat zijn hele basale fenomenen. Maar het is wel zo dat bijvoorbeeld in collectivistische culturen, waar mensen meer... Ja, je zou zeggen, meer veroordeeld zijn tot elkaar... waarbij zaken minder gemoderniseerd en geïnstitutionaliseerd zijn. Dus bijvoorbeeld, er is geen crash, maar men vangt elkaar spontaan... helpt men elkaar op straat, uh, mm -hmm. vangt men de, de kinderen voor elkaar op, ik noem maar iets. Nou, dan, dan is in zo'n situatie is het heel erg logisch dat je mindfulness... dat dat min of meer automatisch gebeurt, zonder na te denken... weet je dat dat kind hulp nodig heeft. Terwijl bij ons is het meer... Uh, is het niet helemaal duidelijk dat je direct dat kind zou moeten helpen? Het gevoel van privacy speelt meer bij individualistische culturen, bijvoorbeeld. Dus er zullen waarschijnlijk wel culturele invloeden zijn, maar die zijn nog niet onderzocht. Op dit maar moment. je zou hiermee zeggen dat, in, uh, in, dat ze in wat primitievere culturen, waar je minder technologie hebt, minder individualisme, dat het daar misschien een grotere rol speelt. Dat zou goed kunnen. En met name in de context van families ja. en, en nabije mensen, ja. Antje. Mag, mag ik u wat vragen? <laughs> Kunt u het een beetje <laughs> volgen? Uh, nee, ik kon, ik kon het verstaan. Ja. ja, ja. En u begrijpt het ook waar we het over hebben, dat uh, socially mindfulness. Ja, ik heb toch wel een vraag. <laughs> um, uh, uh, ik vat dan niet die kerstie. Uh, want ik, ik wil hem en dan denkt hij, hij moet mij uh, rekenen. dan vat hij ook niet die kerstie. Dus so uiteindelijk blijft die kerstie, oer. Is dit wat gebeurt? Als je te veel rekening met elkaar houdt eigenlijk. Ja, dan niemand vat die enkele ja. ding niet. Dat ja. is ook een probleem. Dan krijg je, ja, je, ja, je zo'n beleefdheidsdilemma. Wie neemt het laatste stukje pizza? Ja. En, en, dan, en dan wordt het koud. Ja, nee, dat klopt. Dat, dat, dat, dat zijn voorbeelden die... Uh, dat klopt. Ja, op een gegeven moment dan is het wel handig... Als je, als je op een gegeven moment coördineert in feite. Dat mensen onderling afspreken. En dat je dan eigenlijk zegt van... we passen een andere regel toe. We passen bijvoorbeeld de regel toe van... we, we, we doen het die. om beurten. Ja. He? Uh, nu, nu heb jij je zin, de volgende keer heb ik mijn zin. En dat is iets wat, wat we eigenlijk als kind... Dat is een soort coördinatievraagstuk. En dat passen mensen ook vaak uh, toe. Goed. Uh, we gaan het, uh, dankjewel, Paul. Blijf aan tafel. We gaan het straks hebben over Zuid-Afrika. Maar eerst hebben we... Muziek. Ja, want uh, singer-songwriter Sam Sprang is hier. Hij heeft al een album gemaakt dat heet Found. Maar op dit moment is hij druk bezig met het schrijven van nieuwe nummers. En één van die nieuwe nummers die gaat hij hier vanavond uh, in Pavlov spelen. En dat is We Own. Sam Sprang. In my mind, I'm drifting upon a lake A mirror reflecting all thoughts in my head Next to the lake, there's a mountain watching from above And if I want to climb, but I'll have to go ashore To go ashore In your mind Sometimes You're running down a hill Trying to map things out As you tumble down, down, down It's all right, You'll do fine I'll be there when you Take a leap of faith, enter the lake, it's been there for you to find, for you to find. Something beautiful. As we drift together, we sometimes part. I walk up your mountain, as you dive into the dark. The water, it repels with every move you make. Concentric circles form as I throw rocks in the lake. Hoorang was dat met het nummer We Own, een nieuw nummer. Um, 15 september, uh, dan treedt hij in ieder geval op op Lazy Sunday's in Utrecht. Maar dat is nog uh, ver weg. Dus hou vooral zijn artiestenpagina op Facebook in de gaten... voor meer optredens en informatie. Dit is Tot 7 uur Pavlov. En vandaag praten we in Pavlov met sociaalpsycholoog Paul van Langen, verbonden aan de Vrije Universiteit, met de Zuid-Afrikaanse dichteres Antje Krogh en met Jacob Boersema, die gisteren aan de Universiteit van Amsterdam promoveerde op een onderzoek naar de positie van de blanke Afrikaan sinds de afschaffing van de apartheid. Nelson Mandela, die, nu zijn einde nabij lijkt, de hele wereld opnieuw bezighoudt, droeg zwarte en blanke op zich met elkaar te verzoenen. Antje Krogh. U bent vandaag in Nederland, want er is een festival in Den Haag waar u optrad, de toekomst van het Zuid-Afrikaans. Durfde u wel weg te gaan uit uw land met de instabiele toestand van Nelson Mandela? Ja, ik denk op vreemde manieren is Nelson Mandela waarschijnlijk al lang al afwezig. Ja. En ook voor altijd aanwezig. Ja, hij zal, en hij zal dus ook altijd aanwezig ja. blijven. Ja. ja. Had u, gister, u kwam volgens mij gisteravond uit Berlijn. Hebt u dat bericht ja. nog gehoord dat de Duitse Welle had uitgezonden, ja. dat hij reeds overleden was? Ja, ik hoor. <laughs> ja. Wat dacht u? Maar het maar, maar is al twee weken geleden op Twitter. Ik ben, en dan onder Afrikanen, specifiek, daar was elke koorkort. gaan daar een bericht uit dat hij is dood. Doe nou dit of doen dat. Zo, ja. uh, so dus... Weet, die wat meer is drie keer sterft, die sterft niet meer. Oké, okay. <laughs> goed. <laughs> dat is een mooi bericht, het eeuwige leven voor Nelson Mandela. We praten zo uh, met u verder. Uh, Jacob Boesema. wat was voor jou de aanleiding... Uh, om de positie van de witte Zuid-Afrikaner te onderzoeken? Ja. Yeah. Nou, laat ik beginnen met zeggen dat ik heel blij ben dat Ankie hier is. Um, ik denk dat je kan zeggen dat uh, haar boeken toch wel voor een deel een inspiratie waren. Uh, en voor mij persoonlijk was het heel boeiend om te bestuderen een groep die min of meer moest veranderen van een cultuur die toch gekenmerkt door racisme, culturele uh, superioriteit, blanke superioriteit. En die vraag zo van: oh, als je moet veranderen, kan dat dan? Hoe moeilijk is dat? Uh, hoe gaat dat? Uh, en waar kom je dan uit? En als Nederlander... is het natuurlijk belangrijk, want je gaat daarheen naar een ander land... en je wil daar wat onderzoeken. Vind ik dat ook een interessante vraag. Want wij zijn ook blank en dominant. Uh, en Europeanen gedragen zich graag dominant. Dus ik was ook benieuwd van... Uh, nou ja, als je nou naar de Afrikaans kijkt, zei er dan... Hè, misschien ook lessen voor hier. Ja. En, en speelde het nog een rol dat de Zuid-Afrikanen... Een, een oorsprong hebben met Nederlanders? Nou... Als onderzoeker is het in ieder geval voordat voordeel dat je Afrikaans goed verstaat. En ik denk dat heel veel mensen die uh, in mijn onderzoek gesproken hebben... het prettig vonden dat ze in hun moedertong uh, konden praten. In hun moedertong? Wat Ja, dat, dan haal ik twee dingen door elkaar, <laughs> ja. <laughs> wat goed. Ja. Maar wat, wat, wat trof je aan bij de blanke gemeenschap? Wat trof ik aan? Nou, ik, ik denk dat een van de belangrijkste dingen uh, van mijn boek... is dat uh, de situatie van heel verschillende groepen Afrikaners... Um, heel verschillend is. Dus is, ik, ik zei de blanke gemeenschap, maar zo mag ik er dus nee, niet over spreken. Nee, dat zou ik absoluut niet uh, zo gebruiken. Ondanks dat ze wel een gezamenlijk, uh, uh, gezamenlijke uitdaging maar, uh, uh, aangaan. Je, maar je kan misschien wel een paar uh, gemeenschappelijke kenmerken noemen. Uh, frustraties of... Uh... Nou, frustratie zou niet het eerste woord zijn wat ik gebruik. Uh, maar ik denk dat het voor... Uh, uh, nou, ik heb dan vooral gekeken naar de Afrikaners. Hè. Dat zijn eigenlijk de Blanken die Afrikaans spreken, eh, Zuid-Afrikanen. Dus ik kan eigenlijk weinig zeggen over de Engelse Zuid-Afrikanen... die ongetwijfeld ook interessante verhalen hebben. Um, maar ja, wat ik kan zeggen is dat ze wel... ze voelen heel erg druk om te veranderen. Ik denk dat dat toch wel heel veel... dat dat wel echt een constante was in de gesprekken die ik voerde. Dat ze bewust zijn dat ze moeten veranderen. En vervolgens gaat het gesprek dan over hoe moet dat... Uh, hoe moeilijk is dat, uh, waarom moet ik opeens veranderen? En dat is natuurlijk een heel erg een proces van uh, je, je bewust, ja, bewustwording. Ja, maar het is nu al een tijdje aan de gang. Ja, het is hè? natuurlijk al een tijdje aan de gang. Ja. Dus het gesprek gaat al een poosje gaande... maar dat wordt nog steeds in alle hevigheid gevoerd. Uh, was mijn indruk. Ik kwam in 2007 uh, voor het eerste onderzoek in Zuid-Afrika. En toen ging het over een, uh, een nummer uh, de RAI, wat een enorme hit was... Uh, nou, en, en dat ging dan over of, uh, of de Afrikaners opnieuw leiders nodig hadden. Nou, dat is niet echt zo, maar daar ging dan wel een hele mediadiscussie over. En dat was eigenlijk het grappige aan die mediadiscussie, vond ik, dat heel vaak naar emoties werd verwezen. Van ze voelen dit, dus, hè, wat u ook zegt, ze voelen zich gefrustreerd, uh, ze voelen schuld of ze zijn juist boos of angstig. Maar het was eigenlijk heel, heel onduidelijk uit die discussie wat het dan was. Dus ik denk waar ik met mijn onderzoek op heb gericht, van. Wat zijn nou wat ik als socioloog kan ontdekken? Emoties die het belangrijkste zijn bij bepaalde groepen dan. En ook misschien het meest de verandering in de weg staan. En welke is dat? Wat is de De titel van mijn boek Stigma, Schaamte en de Sociologie van Cultural Trauma. Ik zie nogal een belangrijke rol voor schaamte weggelegd. Antje Krog, hoe was dat voor u na de... Afschaffing van de apartheid. Had u ook moeite om een houding te vinden tegenover de zwarte in Zuid-Afrika? Ik, ik zou niet denken dat dit. Um, uh, dit was niet het van dat, dat, dat ik moet de positie vinden uur zwart niet is. Zwart heet mij. Um, Laat veranderen. Ze hebben u laten veranderen. Ja, en, en, en, en tegenstelling met dat ik denk ik moet nou veranderen. Ja. En en dit is wel ik denk Jacob is nogal recht om te zeggen Nederland op een manier gaan dit ook aanleren want die vreemdelingen wat inkomen in Nederland. Ja. Is bezig om jullie te veranderen. We verandert onder invloed van de immigranten in Nederland. Wat inkom, en kom en ik kan ik kan zien elke keer wat ik kom hier naartoe hoe um, uh, uh, begin vrouw in Nederland ontstaan wat Afrikaners gevraagd 20 jaar terug. Oh ja? Wat is een Afrikaner? Ja. Um, hey. Wat maak ik met mijn eigen superioriteit? Ik heb die land opgebouwd. Nu met ik de deal met met, met ander. Ja, zo ja. so, ik denk ik denk nu treft hier diezelfde vraag dat wij ons vragen, afvragen ek, wat is een Nederlander? Ja, ja, die skile hier. Wat maakt Nederland in, ja. moet een Nederlander kan Nederlands praten. Ja. Um, so, die, die, die verandering die verandering in Zuid-Afrika is eigenlijk een verandering van van dat jij niet weet waar je niet. Dat begrijp ik niet, want dat je niet weet waar... Dat is niet van die begin af gezegd... I want you white people... I want you Afrikaners to give up the land. Or I want the Afrikaners to leave. Ja. Or I want... Niks. Zo so, de hele tijd is die veranderingen aan de gang... Ja. Maar niemand weet precies okay. waarheen. De toekomst waarheen, dat is onduidelijk. Ja, ja. En met die gevolg, die, die beskuldigings kan al Daar had onlangs um, artikel verskijnen in die korant, waarin wit mensen diewe genoemd is. So daar sal vier of vijf keer verwijs wordt naar diewe. Ons moet dit doen, maar nou dan, wat gaan die diewe sê? Wat zijn dieven? Diewe is... Oude diewe. Diewe. Diewe. diewe. diewe, ja. ja. Diewe. En dit was die synoniem vir wit... Oh ja, was ja, dat een ander ja. woord voor witte geworden? Ja, en dan is de, uh, op één plek die artikelschrijver zal zeggen... Um, why do I call them thieves? Because I know the ships that brought them... had clothes, it had guns, it had uh, okay. Bible, it had alcohol. Uh -huh. But it didn't have land. They stole the land. Ja. ja. ja? <laughs> um, Jacob, jij maakt een onderscheid tussen verschillende groepen Afrikaners. Betekent dat dat um, al die groepen een eigen manier van verwerken hebben? Nou, Ik zou niet direct zeggen dat ze een eigen manier van verwerken hebben. Um, wa waar ik denk als socioloog uh, op wijs... is dat de omstandigheden waarin mensen de uitdaging aangaan om te veranderen... heel verschillend is. Dus een uh, makkelijk voorbeeld. Uh, er zijn een hoop rijk rijkere Zuid-Afrikanen die wonen in een uh, gated community. En vanuit uh, zo'n gated community of zo'n buurt... Het uh, is een afgesloten gebied eigenlijk. Ja, afgesloten gebied, vaak geprivatiseerd ook. Uh, waar hele duidelijke regels zijn voor uh, werknemers. Uh, ook hoe je huis eruit ziet. Het zijn hele specifieke buurten. Uh, vanuit daaruit, of, of als, als socioloog benadruk ik eigenlijk de rol van... als je daar eenmaal in woont, dat beïnvloedt heel erg... hoe je tegen verandering aankijkt. Hoe je tegen Zuid-Afrika aankijkt. De situatie is bepalend, dus. Ja, ja, dat denk ik toch wel. En uh, dat uh, kan ik dus van zo'n onmuurde wijk zeggen. Maar dat kan je ook zeggen van. Ik heb uh, jongelui op een school uh, geïnterviewd. En dan zie je dat de jongens van 16 op zo'n school. Uh, die, die school is enorm veranderd. Die is eerst uh, gedesegregeerd. Dat betekent dat er uh, uh, niet blanken uh, worden toegelaten. Dat moet je eigenlijk niet zeggen in Zuid-Afrika, maar kleurlingstudenten en later ook zwarte studenten toegekomen. En daarna zijn er ook weer blanken vertrokken van die school omdat het een enorme uitdaging is voor zo'n school om om te gaan met van die verschillende studenten. En dan zie je eigenlijk dat die uh, blanke jongens, blanke Afrikanen jongens die nog wel in zo'n school zitten. Ja, hun, hun beeld van wat verandering is. Uh, wat Zuid-Afrika betekent. Uh, wat dat is voor hun. Heel erg bepaald worden door de directe omgeving van zo'n school. Maar, uh, maar wonen die jongens dan ook in zo'n zo um, gated community? Nou, ik heb eigenlijk wat ik in mijn proefje heeft uh, is elke keer dat ik een soort bovenklasse groep vergelijk... met een, uh, wat ik dan noem lagere middenklasse. Want daar is wel een duidelijk verschil tussen. Ja, daar is een heel duidelijk verschil tussen. Het is natuurlijk een groep die wel uh, toegang heeft tot zo'n gated community... maar er zijn ook hele grote groepen die dat niet hebben. Maar wat is dan het verschil? Nou ja, in eerste instantie hun geld en de middelen die ze hebben... om zich daar uh, toegang tot te verschaffen. Maar het verschil is natuurlijk dat uh, mensen in een gated community... Uh, veel meer veiligheid uh, ervaren. Dat betekent niet dat ze minder bang zijn... maar wel in eerste instantie dat ze, niet, uh, dat ze toch wat minder beroofd worden. En uh, bij scholen heb ik dat ook gedaan. Ik heb gekeken naar een, uh, een eliteschool... met eigenlijk vrij weinig uh, uh, niet-blanke Afrikaner uh, kinderen. En een heel... Uh, nou ja, wat dus leek in eerste instantie een heel gemengde school... maar het was eigenlijk een school in de overgang. Mm. Dus die gesegregeerd was en dan daarna weer geresegreerd dat eigenlijk al de blanken de school verlaten. Uh, nou ah ja, en dat zie je dat die, dat die jongeren enorm uh, verward zijn... en boos over wat er met zo'n school gebeurt. Um, en dat hebben natuurlijk die nieuwe uh, leerlingen niet gedaan... maar die spelen daar toch een belangrijke rol in in de verklaring. Kan ik uh, uh, ja, en wat, wat Jacob zei, is belangrijk om ge in gedachte te houden... hoe is de majority? De meerderheid. Die meerderheid. Als hier, hier in Nederland kan jij nog bepaal... Dit is mijn land, dit is mijn school, dit is mijn woonbeurt. Als jij inkom, moet jij mij aanpassen, mm -hmm. bij mij aanpassen. Terwijl bij ons is dit weg. Je hebt nog die geld, je hebt nog die superioriteit wat jij uh, aan gloe, maar dit is weg. Je weet, je moet aanpassen bij zwart Een meerderheid van 40 miljoen zwart mensen. Tegenover hoeveel blanken? Vijf was laatst, maar het wordt nou ook... Eh, minder in meer okay. soort. Ja. Maar, maar lukt dat? Gaat dat aanpassen? Ja, ek, dit, dit past geweldig aan. Het is enorme verschuivingen wat mensen maken in hun koppen, bij hun werk, um, beplanning. Die hele uh, budget begroeting uh, van Zuid-Afrika... Is waar het zo gevoelig is, is dit zo gedraai om gevoelig te worden verarm. Voor, voor de armen. Voor, de, voor, die, voor die armes. Maar Jacob zegt: uh, er is toch wel veel schuld en schaamte. En ook wel angst en, en, en, en woede, misschien wel bij die blanken, of niet? Ja, ik vind het mooi hoe uh, Ankie Kroch het benadrukt eigenlijk. hoeveel aanpassing uh, er al is. Um, wat je eigenlijk, wat ik laat zien misschien in mijn proefschrift, is dat dat proces van verandering ongelooflijk veel stappen zijn. En misschien hebben ze al heel veel stappen gemaakt... Ja. en toch uh, blijkt uit alles... dat er toch nog heel veel stappen uh, te maken zijn. Nou had je het net al over, over groepen. Hè? Um, uh, maar is er bijvoorbeeld ook een verschil... tussen hoe uh, mannen en vrouwen uh, omgaan met deze situatie? Ja, mijn, mijn ervaring is uit mijn onderzoek... Uh, waar ik meestal per hoofdstuk verschillend op vrouwen en mannen uh, richt... dat mannen er toch... Uh, meer last mee hebben om te veranderen. En dat kan je aan twee dingen wijzen. De blanke mannen. blanke mannen. Uh, ja, blanke sprekende mannen. Oké. Okay. Um, ja. en, en twee dingen zijn eigenlijk belangrijk. Ten eerste natuurlijk... de, de blanke man had een, een veel hogere positie... voor 94. Dus in, in eerste instantie had hij meer te verliezen. Uh, en het tweede is ook dat... wat ik zeg, dat die, die mannen vinden het moeilijker... om zich afhankelijk op te stellen. Op een of andere manier is dat toch... Uh, dat heeft te maken met mannelijkheid, hoe mannen hun mannelijkheid definiëren. Uh, en dat, maar moeten dat... Hmm? dat moeten ze ja, nu? Dat moeten ze nu. Ja, je moet je aanpassen de mindre, aan een, aan de een mindre, zwarte zijn. baas. Wat betekent ja. om een zwarte baas te hebben of samen te werken? Um, en ik, ik vond uh, zeker uh, bij de, de lagere middenklasse mannen, die heel veel verandering ervaren en zich voor een deel heel erg aanpassen toch dat ze daar nog steeds heel erg mee worstelen... om zich uh, hm. afhankelijker op te stellen. En ja. dat is natuurlijk uh, wat Ankie ook zegt. Wat, wat, een, wat het betekent om echt een minderheid... en niet dominante minderheid in een land te zijn. En hoe is dat voor vrouwen dan? Hm? Hoe is dat voor vrouwen? Ja, ik, ik moet zeggen, ik heb me meer geconcentreerd op de mannen uh, dan de vrouwen. Dus ik ben altijd voorzichtig om, om enigszins iets generalistisch over vrouwen te zeggen. <lacht> wat ik alleen kan zeggen, dat ik wel degelijk een paar vrouwen heb uh, getroffen die een verhaal van verandering hadden. Dus ook op hun werk zeggen ze dan van... nou ja, ik voelde me eerst zo. Uh, maar toen zag ik uh, door te werken met zwarte collega's... dat het ook zo kon. En dat ze dan langzaam op een andere uh, positie uitkomen... Die, die veel gelijkwaardiger is. En... Ik, uh, is het voor vrouwen makkelijker om aan te passen? Ja, nou, dat, uh, ja dat, zo lijkt het. Omdat ze lijkt of ze meer inzicht hebben in zichzelf... wat die verandering voor hunzelf uh, kan betekenen. Maar wat nog leuk is te melden... want gisteren kreeg ik de vraag bij mijn verdediging van mijn proefschrift... zijn vrouwen dan de helden in je proefschrift? <laughs> en dat, ondanks dat ik dat een prachtige conclusie vond... Uh, moest ik toch zeggen van... Uh, wat bijvoorbeeld opvalt op die vrouwen op het werk... die zich hebben aangepast... die maken dan toch een heel goed onderscheid... tussen hun zwarte collega's op het werk waar ze heel erg aangeven dat er veel veranderd is... en bijvoorbeeld de situatie daarbuiten... waar ze nog heel negatief kunnen zijn over andere bevolkingsgroepen. Ja. Daar is toch uh, gevind, omtrent twee jaar geleden... dat die groep waar die meeste gebaat het bij die affirmative action... is blanke vrouwen. Blanke vrouwen die die in ingeskiet in termen van posities. Want natuurlijk, die wit ze wil niet noodwendig zwart mans aanstel nee? Maar je moet uh, affirmative action toepassen... so vrouw, wit vrouwens, is geweldig. Maar waarom uh, kunnen vrouwen dat beter denkt u? Dit is niet noodwendig omdat het beter is, dus omdat daar die die ANC het afgeforceerd op die land is dat you must do justice to the to the to the um, to die Je moet recht doen aan de so, vrouwen in zwart. Zo so, wit vrouwens het, skielik, want hulle was nee, hulle was geleerd, ja. of is geleerd en geleerd. Zo so, wit vrouwen: het, soveel so, dat daar nou gesê word, Jullie moet stop met die bevordering van wit vrouwens. Okay. is eindelijk zwart wat ons wil heen. Ja, ja. U, u bent moeder van vier kinderen. En, ja. Oh, oh, <laughs> ja. U moest even nadenken. <laughs> <laughs> Ze zijn Sweet. even uit uw hoofd weg. <laughs> Maar wat hebt u bij hen gemerkt? Gaat het bij hen gemakkelijker uh, dat aanpassen, dat veranderen... dan bij volwassenen? Ja, uw kinderen zijn ook al volwassenen. Maar dan bij oudere mensen? Ik denk... Ik denk dat als meneer... Um, een gevoel dat het onrechtvaardig is. Ik denk mijn geslacht... denk, dus onrechtvaardig, wat nou gebeurt. Ik denk jong mensen... Denk niet goed. Hier is twee verhalen okay. op, die, op die tafel. Ja. Maar ik denk, mensen moeten ook onthouden dat bevoorrechten is in je beendere. Bevoorrechten komt in, in je botten. En generaties. Ja. Um, artsbiskop Tutu, zijn ja. ma, het verblankes is in je kleren gestrijk. Ja, zij was, zij was dus dienstbode bij een blanke. Ja, ja. mijn oma Grooikie, uh, wat is Groot Oma? Groot, groot, groot Oma, was een van die eerste gegradieerde vrouwens. E e de eerste die die met een, een, een wetenschappelijke graad. Ja, ja. So, ik en Tutu, artsbischop Tutu, kan langs mekaar zitten en zeggen: Oh, hulle is gelijk. Ja. Maar die bevoorrechting van mij, het kom al geslachten aan. Ja, dat begrijp ik, ja. Dat zat al, al generaties lang in uw uh, familie. En ook het mij, ik meen artsbischop Tutu, heet um, uh, uh, polio gehad. Ja. Um, Tieren. Nee. Zo, ja. so, ook um, net. Gewoon fysisch ja, ja. is die En, en u had u. die ziektes niet, omdat u veel betere ja. gezondheidszorg had. Ja. Ja, ja, ik begrijp het. Pavel van Lange. Ja, ik, ik, ik vind het heel super interessant. En ik zat me gewoon af te vragen. Ik zou me kunnen voorstellen, als je nou aanneemt... dat de groep die zich het meest bedreigd voelt... dat, die, uh, dat zijn waarschijnlijk, denk ik, de onderklassen van de blanken. En die hebben er het meest mee te maken. Klopt dat? Uh, ja, zeker. Uh, ja. Um, ja, ik denk aan die ene kant... Uh, Volgens mij is, zoals ik het zeg, dat ze zich uh, minder aan die integratie kunnen ontwikkelen. Denk, ik denk dat het belangrijk is: integratie, dat weten we inmiddels ook in Nederland heel goed, is een heel uh, lastig en ingewikkeld proces uh, aan alle kanten. En op een of manier hebben mensen die de middelen hebben, toch de neiging om zich daaraan te onttrekken. Uh, dus uh, de klasse die dat het minst goed kan, heeft daar het meest mee te maken. En die zouden dus in principe ook uh, kunnen complimenteren met uh, de, de uitdaging aangaan en het daadwerkelijk doen. Dat is in Nederland zo, denk ik, en in Zuid-Afrika. Uh, maar je ziet dan ook dat dat, omdat het zo lastig is... dat die het meest uh, uh, boos zijn over hoe moeilijk dat is... Mm -hmm. uh, om zich aan te passen en dat te accepteren... en hun nieuwe positie uh, ja, een plek te geven... en, en uh, ja, hun identiteit in opzichte van die nieuwe positie. Maar het is ook onontsnapbaar. Mijn moeder ja. is 87... Uh, zij was in die ziekenhuis. Mm -hmm. Ik, uh, vrouw, hoe gaat dit? Zij zei: verschrikkelijk. Ik is vandaag voor de eerste maal de zwart man gewas. In <lacht> ja. <En> verhaal haar daar <lacht> hele lieve, Verander al <lacht> heet zij geld. Ja, het doet <lacht> mij ja. denken aan het verhaal van een oude buurvrouw van me. Die kwam ook in het ziekenhuis. En ze lag naast een. Uh, in een bed naast een zwarte mevrouw. In een bed ernaast. Ja. Ik durfde bijna niet naar haar te kijken. Ik vond het zo eng. <lacht> dus zo groot is het verschil tussen Nederland en Zuid-Afrika niet. Maar ik, ik wil nog heel even terug naar Nelson Mandela. Hè, want hij is natuurlijk heel erg belang uh, belangrijk geweest... voor um, zowel de zwarte als de witte bevolking in Zuid-Afrika. Um, wat zal er gebeuren als hij straks komt te overlijden? Wordt het dan niet enorm hectisch en chaotisch... En chaos, Antje? Ik, ik denk niet. Nooit weer dag psychologisch en die land niet. Ik denk die begrafenis gaan in spektakel wees, mm -hmm. um, Met die Mandela-familieleden wat voor oulas kan geld, ja. melk, um, die ANC wat voor oulas kan melk zo um, so ik denk dit gaan een reese uh, iets wees, maar ik denk ik denk niet die die stabiliteit van die land is enigszins wat afhankelijk van uh, van Nelson Mandela's leven. Maar, Jacob, ja ik, ik denk dat ik daar toch ook nog twee dingen over kan zeggen. Um, ten eerste, het is niet zo dat Mandela niet genoeg heeft voorgedaan uh, wat je allemaal kan bereiken met zijn manier van politiek bedrijven. Dus het blijft toch een beetje een rare vraag... dat dat opeens uh, die lessen niet meer duidelijk zouden zijn. Um, en het, het tweede dacht ik ook van wat, wat, uh, wat ik no nog wel leuk vind om te noemen... dat Mandela natuurlijk geweldig, uh, geweldig was in het, uh, de, de rol van de emoties... een plek geven in de politiek. En dat heeft hij natuurlijk op, op uh, onbenaardbare wijze gedaan. En uh, ja, soms denk ik nog wel... het zou mooi zijn als dat weer wat meer uh, ja. terugkwam... Aandje. Maar daar wordt uh, al hoe meer agressie opgebouwd tegen Mandela, nee? Ja. En daar wordt gezegd dat. Is er een campagne tegen hem dan? Daar wordt toch gemor. Ja? Een uh, beetje gemopperd op. Hem. Ja, omdat LC Mandela het eindelijk uh, die zwarte mensen uitverkoop. Oh. Hij heeft te veel claim geleerd op verzoening. In ja? pleks van uh, financieel, materieel, maatschappelijke verandering af te Oké. Okay. Heet hij verzoen. Ja, ja, dat had hij misschien uh, mm. meer met wetten moeten veranderen dan alleen maar een beroep doen op verzoening. Uh, ik vond vandaag op internet een gedicht van u dat u schreef op 17-jarige leeftijd. <lacht> Kent u het <lacht> nog? Kijk, ik bouw veel mijn land. Ja, u lacht. Waarom lacht u? <lacht> Want het is heel, heel idealistisch, hè? kent u het nog? Ja. Zou u het willen. Kunt nee. u het reciteren? Nee, niet. Kunt u de slotregels dan? Ja, het no, is le lees. Nee, nee, nee, nee, Jouw Nederlands is mooi. Ja. Ja? Nou ja, u zegt uh, waar zwart en wit hand aan hand vrede en liefde kan brengen in mijn mooi land. U was 17 toen u dat dus schreef. Gaat het gebeuren binnenkort? Dat is, is een moeilijke vraag. Ik denk, op klein vlakke gebeurt dit, maar ik denk, die land gaan nog door diep, diep, diep waters gaan. Oké, okay, nou... Maar er komt een overkant. Ik het ja, daar komt er komt een overkant. Dank je, Jacob. Dat is geweldig. Nou, mag ik jullie allemaal hartelijk danken... voor jullie bijdrage aan Pavlov. Dus Antje Krog, Jacob Boezema en Paul van Lange. Het werk van Antje Krog is onder andere uitgegeven bij Podium. Ik, ik heb hier het gedicht, of het, de bundel Kleur komt Nooit Alleen. En het festival De Toekomst van het Zuid-Afrikaans is in Den Haag en duurt tot en met morgen. En als u wilt reageren, luisteraar, dan kunt u ons mailen... pavlovradio@ntr.nl. Straks na het nieuws van 7 uur gaat Radio Nvenner met langs de Lijn. En wij zijn er volgende week weer. Graag tot dan. NTR. <lacht> Informatie, educatie en cultuur. Aan de oever van de rivier De Main verrijst een gigantische toren. Het nieuwe hoofdkantoor van de Europese Centrale Bank. De ECB staat voor een monsteroperatie... Vanaf volgend jaar houdt Frankfurt toezicht op de Europese bankiers. De talentenjacht is geopend. Betrouwbare bankiers gezocht. Morgenavond tussen 7 en 8 reist Bureau Buitenland af naar het nieuwe centrum van Europa. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.